De Stem van het Water, een hoorspelserie in vijf afleveringen, naar het gelijknamige boek van Lydia Rood. Hoorspelbewerking, Hans van Hechten en Dick van den Heuvel. Regie, Hans van Hechten. U kunt niet. Hou mij maar eens tegen. Maar de minister-president heeft geen tijd. Hij leidt... Dan maakt de minister-president maar tijd. Wat, krijg... Wat krijgen we nou? Hè? Wie bent u? Mijn naam is Tijne Schipper van Marken. En ik kom hiervoor. Het dossier Marken. Maar u verstoort de vergadering. Ik verstoor helemaal niets. U maakt nu tijd voor mij Of, of, of... Of, of uw land is in grote problemen. De stem van het water. Deel 1. Uitvaren. Ik hoor een stem, die roept mijn hand. Dat zal de stem van het water zijn. Al vele eeuwen vecht Marken tegen de zee en tegen het water. U kent de bevolking niet. Voor u is Marken gewoon een dorpje, een van de vele dorpjes in dit land. En dat is ook zo, uw Schipper. Dit land heeft zojuist de bedreiging van een grote wereldoorlog achter de rug. Goed, we zijn er niet betrokken bij geraakt, maar we hebben er wel de gevolgen van gezien. Maar wat er met Marken gebeurt, excellentie, staat niet op zich. De Zuiderzee, er liggen al zo lang plannen. U weet net zo goed als ik dat dit land voortdurend in gevecht is met het water... En het zou goed zijn als u dat eens aan de lijve zou ondervinden. Juffrouw Schipper, ik heb geen tijd Als om naar u ritsel... geen tijd hebt voor Marken, heeft u geen tijd voor de Zuiderzee. Dan heeft u geen tijd voor de dijk in Groningen. Dan heeft u geen tijd voor overstromingen. Voor watersnood. Dan heeft u uiteindelijk geen tijd voor rampen. Ik zou misschien, uh, niet om de zaken ingewikkeld te maken, begrijp me goed... Uh, maar we zouden wellicht de agenda iets kunnen omgooien... Het spijt me, de economische voorzieningen... Ook daar gaan niet... gaat dit over. Dit dossier. Ik ken Marka. Ik ben er geboren. Ik heb er altijd gewoond. Als u eens wist... Als u eens wist... Koffie. Gooi de bonen maar weer terug in de pottijnen. Je vader hoeft geen koffie. Jawel, man. Ook geen brood meer? Ik heb genoeg gegeten. Zal ik het brood ook maar wegleggen, man? Ja, kind. Je vader heeft vandaag niet veel trek, zo te zien. Het spijt me dat er geen kaas is, maar we moeten zuinig zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. ik weet het. Er moet weer geld in het laadje komen. Ach, zo bedoel ik dat niet. Nee, maar volgens jou hadden we makkelijk kunnen uitvaren. Maar luister nou eens hoe die wind tekeer gaat. Jullie zijn wel vaker uitgevaren met zulk weer. En wat als de boel hier weer onder loopt? Vorige herfst stond heel Marken onder water. Jij denkt dat vrouwen tot niks in staat zijn. Ik heb dat zelf verteld. Er was zeewater in de regenput gekomen. Jullie hebben drinkwater moeten kopen en de vaat moest gewassen worden met water uit de sloot. Maar we hebben ons verder heel goed kunnen redden. Zo is het toch, hè Tijnen? Wij vrouwen, wij staan als mannetje als het erop aankomt. Weet je nog, Tijnen? dat jullie met een bootje naar school gingen? Ja, natuurlijk weet ik dat nog. We ons heel goed redden. Ja, maar wie roeide dat bootje? Ja, dat deed jij. Ja, Ariaan roeide, dat is waar. En als de kinderen zich er nu ook nog mee gaan bemoeien. In elk geval, ik vaar niet uit met dit weer. Het is onverantwoord. Papa, Piet, kom gauw binnen. Jongen, jongen, wat is storm. Ja, ja baaien, baaien, ja, al door maar Ja, Piet, er staat een boel wit. Ja. Koffie? Willen jullie koffie? Ja, doe maar maar een lekkere bakkie, dat zal best smaken. Koffie? Tijne, maal jij eens even wat koffie voor je grootvader en voor je oom Piet? Ja, mam. Koffie, koffie malen. Rrr, rrr, rrr. Kom er maar even gezellig bij zitten, Piet. Koffie, lekker. Gaan jullie niet bakken? Nee, ik vertrouw het niet. De wind is strak zuidwest. En bij de rozenwerf staat het water nog geen hand hoog. Nee, het is niks gedaan. Krijgen we hoog water? Wat denk je? Ja, hoe zou ik dat moeten weten? Jij ja, bent de enige op Marken die precies weet of een opkomst is... of wanneer het hoog water wordt. Ja, dat is waar. Bappe is de weerman van Marken. Hij kan de hemel lezen. Maar of we nu hoog water krijgen, dat weet God alleen. Als de wind naar het noorden draait... We, we moeten het er maar niet meer over hebben. Je hebt gelijk. Laten we maar hopen dat die rampen ons verder bespaard blijven. Overstromingen, daar hebben alleen de boeren profijt van. Daar worden hun weilanden weer dierig. Maar voor ons is er niks gedaan. Ah, gek. Ik, ik denk er nog wel eens aan. De grote overstroming van 1897. <coughs> Muus! Ik vertel toch niks ergs? Ik was nog een kleuter. In elk geval droeg ik nog rok. En die dreven allemaal in het water om me heen toen we er door moesten. Dat was een heel gek gezicht. En al de bewoners van Marken, die gingen in bootjes naar de kerk. Een soort optocht leek het wel. Er zijn hele erge dingen gebeurd, Muus. Inderdaad. Laten we dat maar proberen te vergeten. Ja, vergeten. Alles vergeten. <kwijden> Alsjeblieft, papa. Uw koffie. En Piet, drink me lekker op. Dank je kind. Dat zal me goed doen. Lekker koffie. Pa... Zal ik ook in huis blijven? Wel, nee, dat is nergens voor nodig. ja, nee, misschien kun ik helpen. Helpen? Nou oh, ja, ik. Uh, ik dacht... jij, jij hoeft nog nergens om te denken. Jouw tijd komt nog wel. Ja, maar ik ben al bijna twaalf. En Bab is niet goed. <coughs> Hoezo niet goed? Wat niet goed? Nou ja, uh, hij hoest zo. En, uh, Ik kan best mee helpen. En uh, als we uitvaren. Uitvaren? Geen sprake van. Daar hebben we het nu genoeg over gehad. Jij blijft voorlopig aan wal, Maar ik zou het best kunnen. Hoor je niet wat je ta zegt? Jouw tijd komt nog wel. Oh Pietje, zoet maar Pietje. En mag nu maar dat je wegkomt. Ja kinderen, gaan jullie maar even naar buiten. Ja, we gaan al. Altijd ruzie. Ze maken altijd ruzie. Het is geen ruzie. Ze hebben wel eens woorden. Dat is alles. Het is wel ruzie. En het gaat steeds over hetzelfde. Of er is te weinig geld of daar wil niet uitvaren omdat het een beetje wijd of omdat ze bang zijn voor overstroming. Nee, dat is het niet. Oh nee. En wat is het dan wel? Het is het huis. We zouden moeten verhuizen. Het is veel te klein voor ons. Met papa, met oma Piet, en nu ook nog met kleine Pietje, we zitten te dicht op elkaar. Kom op papa, die speelde baas. Die wil niet dat we een eigen huis krijgen. Nee, het is de schuld van Ta. Er komt een huis leeg op Siberië, achter de sloot. Dat hoorde ik gisteren, van Lutje. Een huis met een echte schoorsteen en een doos in het onderhuis. Maar Ta wil niet op Siberië wonen. Natuurlijk niet! Alle huizen liggen daar laag. Het is veel te gevaarlijk. Kijk, net als dat huis daar. Dat huis van Aaltje Commandeur. Midden in een weiland. Ja, het staat wel op palen. Ja, je kent dat rijpje toch wel? Ben ik er geen help? Ik bouw niet veld. Wie is er zo koen? Dat hij me na kan doen. Nee, ik denk niet dat daar het aan zou durven. Hij is bang. Hij is niet bang. Hij is zijn hele leven al op zee. Toch wel. Op zee niet, niet op een schip. Maar hij is wel bang dat we in onze slaap overvallen worden door het water. Zoals toen met die overstroming in 1877. Nou, hij praat er anders nogal makkelijk over. Hij vertelt lang niet alles. Niet wat er toen nog meer gebeurd is. Hun huis stond ook op palen. Ja, het is in één keer weggespoeld. Ja, dat weet ik. En ook van de vrouw van Bappe. Dat ze toen in verwachting was. En dat ze probeerde zich te redden langs een touw door het water. En toen een balk op zich heeft gekregen. En toen is dus gaan bloeden en het kind heeft verloren. Het is allemaal heel erg toen. Babbe willen er helemaal niet meer over praten. Oh, hij heeft het mij wel verteld. Het hele kerkhof is toen weggeslagen door het water. Overal dreven de kisten en de lijken er nog in. Eeuw, laten we het er maar niet meer over hebben. Ik was daar zo vreselijk klein. We sliepen met z'n achter in de woonkamer. Allemaal boven elkaar gestapeld. Uh, Juffrouw en... Schipper, uh, zou het mogelijk zijn om tot de essentie te kunnen komen? Dit is de dat... essentie van mijn verhaal. Ik wil u meevoeren. Ik bespaar u zo een reis van enige uren naar Marken. Mag ik even iets zeggen? Ik ben opgegroeid in Zeeland. En ik herken heel veel in wat mevrouw Schipper ons hier vertelt. Ik heb vaak met mijn vader op de dijk gestaan en naar de zee gekeken. En dan zei ik, zou die zee ons land ooit opvreten, pa? En dan zei mijn vader, misschien jongen, maar de zee zal ons ook weer uitspuwen en we zullen de boel weer opbouwen. Luptor et emergo, niet waar? Hm, waar ik alleen maar voor pleit is dat we de anekdotes laten voor wat ze zijn en dat we ons beperken tot de beleidslijnen. Maar het zijn juist de verhalen die er mensen van maken. Beleid, wat is dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk als het niet over mensen gaat? Natuurlijk, uh, mensen. Uh, natuurlijk. Uh... We zijn zelf ook mensen, dacht ik zo. Dus gaat u door, mevrouw. Vertelt u toch verder. Ik luister graag en ik weet zeker de minister-president ook. Neem anders ook een sigara, Mies. Ze smaken je altijd zo. Dirk, dat moet hij. Hé, hey, Ariaan! Nee, Dirk, wat is er? Wat is er bij jullie aan de hand? Krijgen we hoog water. Nou, dat weet ik niet. En je vader dan? Wat heeft mijn vader daar mee te maken? Nou, alle vissers van Marken zijn uitgevaren. Behalve jouw vader en jouw papa. Die zitten nog thuis. Nou, niet omdat ze bang zijn voor hoog water. Het waait te hard. Het is onverantwoord, volgens papa. Maar alle vissers zitten op zee. Nou, dat moeten zij weten. Maar mijn vader is verstandig. Ik ga dat nu maar bij jullie thuis vertellen. Ja, dat zal ik doen. Dag Arjan. Dag Dirk. Waarom zegt hij dit allemaal tegen jou? En niet tegen mij? Je bent een meisje. Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou ja, meisjes houden zich daar niet mee bezig. En vrouwen zitten thuis. Die zorgen voor hun man. Die handwerken of zorgen voor het huishouden. Mannen moeten naar zee en geld verdienen. Ik vind dat meisjes best wat van de wereld mogen zien. Ik vind het juist zo'n leuk vak op school, aardrijkskunde. Over al die vreemde landen en volkeren. Nou, Jij hoeft het allemaal niet te leren. Jij moet voor je kinderen zorgen. En uh, voor je man. Ja, die heb ik nog helemaal niet. Heb je nog geen vriendje? Ik zie je anders wel vaak kijken in de klas. Oh ja, naar wie dan? Ja, bijvoorbeeld. Ik zie heel vaak naar Jaap kijken. Alle meisjes kijken naar Jaap. Dat komt omdat hij van die lange zwarte krullen heeft. Dat zie je niet vaak. Hij komt van Volendam. Daar hebben ze allemaal van het haar. Ik zie niks in Jaap. En qua Spiet? De witte, hoe kom je daar nou bij? Ik vind het zo'n rare jongen om te zien. Alleen al die neus van hem. Net een winterpeen. En die gekke boswit haar op zijn hoofd. Ja, en die magere benen. Ik moet alleen maar lachen als ik hem zie. Klaas van Saitje. Ja, die vind je vast heel aardig. Ja, die is heel aardig. Hij heeft ook van die aardige ogen. Maar ja, om hem kan je nou nooit eens lachen. Hij zegt altijd hetzelfde. En zo saai. Ja, heel aardig. Maar ik vind er verder niks aan. Nou, dan blijven er niet veel meer over. Nee, ik zou het ook niet meer weten. Het weer lijkt trouwens wat op te klaren. Als de wind maar niet naar het noorden draait. Hmm, dus even kijken. Wat doe je nou? Nou, dat heeft papa me geleerd. Je moet een natte vinger in de lucht steken en dan kun je precies voelen waar de wind vandaan komt. Ja, en waar komt die vandaan? Tja, nou, nou, in elk geval niet uit het noorden. Zeg, Dirk. Hoe staat het daarmee? Dirk? Ja, de broer van Lutje. Die net kan vragen waarom wij niet uitvaren. Is dat geen geschikte voor jou? Ja, met Dirk heb ik helemaal niks, hoor je? Helemaal niks. En hij ook niet met mij. En dat heb je toch net kunnen zien met je eigen ogen... Ik begrijp niet hoe je op dat idee komt. Ik met Dirk. Hij bekijkt me niet eens. Oh Tijne, loop jij eens even naar de bakker? Het brood is op. En Liesje met de bonnemant is nog niet geweest. Ja, mam, ik ga wel even. Waar ben jij nu mee bezig? Ik heb een schip gemaakt. Een schip? Ik zie een klomp. Ja, het is een klomp. Maar kijk, hier zit een mast en dit is het zeil. Het is meer iets voor een klein kind. Dat klopt, het is voor mijn kleine broertje. Het zeil zit scheef. Ik probeer het weer goed te krijgen. Maar eerst moet die mast vastgezet. Hier in het midden? Ja, anders kap zei de boot. Zal ik hem vastmaken? Goed, dan zet ik het zeil er weer op. Hé, hey, wat is dat? Wat? Je raakt ze me aan. Dat was net een soort schok. Dat kan, weer in de lucht, denk ik. Zou dat zijn? Wat anders. Eens kijken of de boot nu wil varen. Ja hoor, hij vaart. Dirk, thuis komen. We gaan eten. Wat is dat? Dat is Luutje. Ze roept dat jullie gaan eten. Oh, dat is waar ook. Ik moet nog brood halen. Dag Dirk, dag Tijden. Dag Tijd ik mag, geen tijd, ik tijd mag geen tijd verbeuzelen. Ik mag geen tijd verbeuzelen. Ik mag geen tijd verbeuzelen. Ik mag geen tijd verbeuzelen. Het is ons helemaal niet leuk om tweeling te zijn. En wie heeft er nou tijd verbeuzeld? Jij of ik? Ik kon er toch niks aan doen. Het was hartstikke druk bij de bakker. En al die vrouwen, voordat die uitgepraat waren, hele verhalen er bij iemand weer een kind geboren zou worden. Ik weet niet eens meer bij wie. En dat het zo vervelend was... net dat nou de vloot weer zou uitvaren. Het duurde eindeloos voordat ik aan de buurt was. Nee, jij was te laat omdat je met Dirk stond te praten. Ik heb het thuis wel gezien. En daardoor kwam jij te laat bij de bakken. En daardoor hadden wij laat. En daardoor kwamen wij te laat op school. En daardoor ik nu van die stomme schrafregels te schrijven. Ja, ik moet geen tijd verbeuzelen. Jij moet geen tijd verbeuzelen. Wat maakt het uit? We kunnen nu toch niet meer naar buiten met dit weer. Of heb je soms een oogje op Dirk? Wel, nee. Hoe kom je daarbij? Ik maakte gewoon een praatje met hem. Dirk is de broer van Lutje. En Lutje is toevallig wel mijn beste vriendin. Ik zie jou ook wel eens met een meisje praten. En daar zegt ik ook niks over. Hoe kom je daar nou bij? Ik praat nooit met meisjes. Meisjes zijn voor jongens niet belangrijk en jongens houden zich met andere dingen bezig. Wat is wat is dat? Alleen maar kijken. Nee, jij wil niet alleen maar kijken. Maar het lukt je niet, Ariaan. Je moet nog even wachten. Ik ga. Maar wees dan zachtjes. Anders maak je de kleintjes wakker. Ja, ik doe mijn klompen niet aan. Ik ga mijn sokken. Lukken. Ik verstop me in het vooronder en als we op zee zijn, kunnen ze een minuutje terugsturen. En dan zullen ze zien wat voor een schipper ik ben. Wel, alweer, rond. Wat is dat? Hé, hey. Hey, wat moet eruit? Zeg, wie was dat die dat van verre riep? Pardon? Oh, ik zit helemaal in het verhaal, excuus. Natuurlijk moeten we het over het beleid hebben. Maar ik vertel u dit niet zomaar. Ik vertel het niet als een spannend verhaal dat zich zomaar een paar jaar geleden heeft afgespeeld. Ik vertel het u, om u iets duidelijk te maken. Maar u vertelt toch wel verder? Uh, om dat beeld duidelijk te krijgen bedoel ik. Wij willen immers graag alles weten. Akkoord. Gaat u verder. Gaat u verder. Ik zal verder gaan. Dat zal ik. U hebt geluisterd naar deel 1 van De Stem van het Water... Een hoorspelserie in vijf afleveringen naar het gelijknamige boek van Lydia Rood. De rolverdeling was als volgt. Tijne Schipper, Joanne Lucas. Ariaan, haar broer, Roderick Biersteker. Maritje, haar moeder, Perla Tissen. Nu Schipper, haar vader, Boy Hazes. Bappe, haar grootvader, Kees Rombeek. Haar ome Piet, Chris Redmeijer. Lutje, de vriendin van Tijne... Robin van den Heuvel. Dirk, de broer van Lutje, Rogier Plas. Aris Boes, een schipper, Sietze van der Meer. Volwassen tijnen, Roos Slikker. De minister-president, Frank Klein. Een minister, Ben Hansen. Een ambtenaar, Erik Kollen. Muziek van Paul Biemans. De techniek was in handen van Antoinette Reuge en Dirk de Boer. Productie, Marianne Plas. Deze hoorspelserie kwam tot stand in samenwerking met theatergroep Toetsteen.